uur. Het LOS Journaal. Door Megens. De films The King's Speech en Inception... zijn de winnaars geworden van de Oscar-uitreiking. Beide wonnen er vier. Die voor The King's Speech waren wel belangrijker. Het historisch drama werd gekozen tot beste film. En ook hoofdrolspeler Colin Firth en regisseur Tom Hooper werden bekroond. Natalie Portman kreeg een Oscar voor haar rol in Black Swan. Beste animatiefilm werd Toy Story 3...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 4 graden wordt het in het noorden en 6 graden in het zuiden. Nou, je Verkeersinformatie. In de provincie Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Daar staan er nog 39 files, 150 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op a 2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Knop het Kruisdonk, 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op a 12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij Duiven nog 3 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. En vanuit Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Maarsbergen. Daar staat inmiddels 7 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. De langste file op dit moment op de A59 vanuit Syrikzee naar Os. Tussen Drunen en Knopen Empel 12 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tussen Leiden en Hillegom rijden geen treinen. En tussen Leiden en Den Haag rijden minder treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur.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 Triodosbank. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Anderhalve maand na de revolutie stapte gisteren vicepremier Ghanoushi op in Tunesië. Demonstranten moesten hem niet en dus is hun strijd nog niet voorbij. Straks onze verslaggever. We gaan eerst naar Libië. Frankrijk stuurt twee vliegtuigen met medische hulp naar dat land. Heeft de Franse premier Fillon vanochtend bekendgemaakt. Correspondent in Frankrijk Frank Renaud. Frank, wat was de verklaring erbij van Fillon? Wat gaat er richting Libië in die vliegtuigen? Nou, premier François Fillon heeft vanochtend op de Franse radio inderdaad bekendgemaakt... dat er een grootschalige humanitaire actie op gang komt voor de bevolking in Libië. Vanochtend vertrekken dus nog twee vliegtuigen met aan boord artsen, verplegend personeel, medische apparatuur en medicijnen. En die zijn allemaal bedoeld voor de bevolking in wat hij noemde bevrijd gebied in Benghazi in Noordoost-Libië. Daarmee zijn ze de eerste. Hè? Waarom doet Frankrijk dit? Waarom neemt Frankrijk als eerste deze rol op zich, Frank? Nou, Frankrijk wil duidelijk het initiatief nu naar zich toetrekken. Ze willen actiever zijn in de Arabische wereld... tijdens al die revoluties die daar plaats hebben. President Sarkozy heeft dat gisteravond heel duidelijk gemaakt... want Frankrijk heeft de afgelopen weken eigenlijk verstek laten gaan. Die revoluties hadden plaats, omwentelingen hadden plaats... en Frankrijk was er niet, of blunderde bijvoorbeeld in Tunesië... waarin minister Aliou Marie van Buitenlandse Zaken... enorme blunders heeft begaan. Zij heeft dit weekend ook het veld moeten ruimen. Er zit nu een nieuwe minister op Buitenlandse Zaken... Alain Juppé, een zwaargewicht... De Franse politiek dat. En daarmee moet Frankrijk het initiatief terugkrijgen. bij al die historische omwentelingen. zoals Sarkozy zei. Ja, dan klinkt het een beetje als een goedmakertje, Frank. En waarom stuurt Frankrijk dit? Is het helemaal eigen initiatief? Of is daar bijvoorbeeld vanuit Libië om gevraagd? Nou, premier François Fillon maakte vanochtend ook duidelijk... dat er heel duidelijk wordt samengewerkt nu met Europa. Er zijn al eerder ook initiatieven genomen met Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Als het gaat om het berechten van uh, misdaden die zijn begaan eventueel. Libië heeft Frankrijk ook het voortouw genomen. Er wordt duidelijk samengewerkt met andere Europese partners. Maar in dit geval, die humanitaire operatie... lijkt het te gaan om een Frans Franstalige, Franse, echt Franse actie, ja. Frank Renaud vanuit Parijs. Dan naar het land waar het allemaal begonnen is. Ik zei het net al, Tunesië. Gisteren stapte interim premier Ganushi op. Dat kan worden gezien als een succesje voor de demonstranten. Maar lang niet iedereen is er gerust op dat het ook de goede kant op gaat met de revolutie in Tunesië. Verslaggever Roel Paul was in de zuidelijke stad Tjaarsis. We wachten al lang op deze revolutie. Ja, God zij Dank is deze revolutie gekomen. En nu, in gevaar. Zes weken zijn er verstreken. Sinds president Ben Ali zijn land ontvluchtte en de Tunesiërs hun vrijheid terugkregen. En nu al is de revolutie in gevaar, zegt Walid Miladi. Hij is 28 jaar en leraar Duits aan het gymnasium in Zarzis, een stad in het zuiden van Tunesië. Het vol volk zal daarop goed oppassen. Het is oppassen geblazen voor de Tunesiërs. Democratie, vrijheid, persvrijheid een parlementaire regering te bouwen. Wat we nu moeten doen, is de democratie opbouwen. Persvrijheid, een echt parlement. En dan komen we toe aan de wensen. En daarna ja, komen de wensen. Die wensen waar hij het over heeft, dat zijn vooral werk. en een eerlijke verdeling van de welvaart. Tot nu toe kreeg de entourage van de president alle leuke baantjes. Mohammed Hanié is een vent van een jaar of twintig. Op zich heeft hij niks te klagen. Hij is afgestudeerd accountant en heeft nog een baan ook. Maar toch vindt hij dat er nog heel veel moet veranderen. Il y a le gaz, il y a le tourisme, il y a une très grande forêt de des olives, il y a il y a tout il y a tout ici à Zardis. Mais malheureusement les gens les Zardiciens ne profitent ne profitent pas de de de We hebben toerisme, er is olie en gas, visserij, zoutindustrie. Er zijn grote olijfboomgaarden. En toch zitten er in deze stad heel veel jongeren met een goede opleiding zonder werk. pas encore objectief, c'est l'emploi de chômeurs. En dat is waar deze revolutie eigenlijk over gaat. Maar wacht even, daar is tijd voor nodig. De regering heeft geen toverstokje. Dat pas baguette magie, zegt Mochtar Kenisi, een geswagneerde man op leeftijd. Walid Miladi zegt ongeveer hetzelfde. Maar als hij het zegt, klinkt het bijna als een bezwering. Ja, het Tunese volk moet, alsof geduld hebben. moet geduld hebben. Man kan niet alsof alles op uh, uh, eenmaal maken. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Ja. Maar de jongeren zijn ongeduldig. Het moet nu gebeuren. En daarom gingen er dit weekend in Zarzis alweer mensen de straat op om het vertrek van de zittende machthebbers te eisen. In Zarzies waren het misschien 300 mensen die demonstreerden. In Tunis waren het er enkele duizenden. En gisteren hield interim premier Ganoussi het dan ook voor gezien. Voor Muchtar Kenisi had het niet gehoeven. Iemand moet toch het land regeren. En het hoeft ook geen heksenjacht te worden. In juli kan Tunesië afrekenen met zijn oude leiders. Democratisch, in de vorm van verkiezingen. Voor sommige jongeren duurt zelfs dat te lang. Ze kiezen voor hun toekomst in Europa. Het Italiaanse eiland Lampedusa is maar 70 kilometer vaardig. Bijdrage was dat onze verslaggever in Tunesië, Roepau. Hij was dus in die zuidelijke stad Tjarsis. Meer over Tunesië en over Libië, ook over Oman. De landen waar het allemaal op dit moment beweegt en bezig is, vind je op onze website nos.nl. 10 over negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Lange tijd niets van gehoord, maar nu meldt ook oud-premier Wim Kok zich in het maatschappelijk debat. In het Financieel Dagblad haalt hij uit naar het beleid van Rutte 1. Politiek redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, wat verwijt Kok Rutte? Nou Kok vindt ten eerste dat uh, het kabinet Rutte te weinig geld uittrekt voor onderwijs en innovatie. En daarnaast zegt hij het is buitengewoon pikant dat een regeringsploeg die proclameert dat het een hervormingskabinet is niets doet aan de woningmarkt en niets verandert aan de arbeidsmarkt. Er is toch geen verbod op nadenken afgesproken. En hij concludeert uh, dat dus het gebrek aan hervormingen waarschijnlijk de prijs is die betaald uh, wordt voor de gedoogsteun van de PVV. Want daardoor kan er bijvoorbeeld uh, niks gebeuren aan de arbeidsmarkt. Hmm. Is dit een zet vanuit de P van de A? Is Kok het dus volledig eens met Cohen? Nee, ik denk dat Kok echt uh, puur spreekt uh, helemaal op persoonlijke titel. Want hij heeft het bijvoorbeeld inderdaad over die hervormingen van de arbeidsmarkt. Uh, het ontslagrecht, denk je dan gelijk aan. Nou, daar wil de PvdA niets van weten. En Wim Kok vindt dat kennelijk dus wel een goed idee. En daarnaast uh, het bedrag van 18 miljard aan bezuinigingen. Ook dat bedrag wordt door Wim Kok uh, onderschreven. Hij zegt wel, ik vind uh, nou, indachtig, Job Cohen, dat het wel wat eerlijker moet. Maar dat bedrag is wat hem betreft te goed. Dus hij is het ook niet helemaal eens met zijn eigen partij. Hoe bijzonder is het, Joost, dat Kok dit interview geeft? Want na zijn afscheid als premier gaf hij dit soort dingen niet te vaak, hè? Nee, dat, dat is wel opvallend. Uh, inderdaad, je moet zeggen, je hoort hem eigenlijk heel erg weinig. We hebben een, een jaar van de, de mastodonte achter de rug. Waren die meestal van, van CDA-kleur. Maar inderdaad, hij, hij mengt zich heel weinig in het maatschappelijk debat. Uh, ja, het is een interview uh, van het Financieel Dagblad. Het verschijnt zaterdag. Maar goed, kennelijk voelt hij zich nu toch wel geroepen... om eens een keer wat van hem te laten horen. Misschien spreekt hij ook wel een beetje vanuit zijn rol als commissaris. Hè, als hij uh, het heeft over die arbeidsmarkt nou ja, het klopt. Ik krijg wel de indruk dat natuurlijk nadat hij gestopt is in Den Haag... is hij in de economie gaan werken, in het bedrijfsleven gaan, mm -hmm. gaan, gaan, gaan werken. En dat heeft ongetwijfeld zo zijn invloed gehad op zijn gedachtegoed. Ja. Goed, Joost Vullings, dank je wel. Straks de pakjes sigaretten, die worden weer duurder. En niet zo'n klein beetje ook. Sommige mensen maakt het blij, anderen juist helemaal niet. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ik hoor ze alweer op de achtergrond. De bus van Prem en Tessel is alweer onderweg. Waar gaan jullie heen, jongens? Goedemorgen, Lara. Hé, hey, Prem. We zitten, ik en uh, Tessel zitten zoals gewoonlijk haar nagels te lakken. doen <laughs> uh, de provincie Noord-Holland en ik woon zelf in die provincie... en 78 miljoen van mijn belastinggeld is gewoon verdampt. En het maakt me kwaad en verbaast me dat in deze verkiezingscampagne niemand het erover heeft. Ik denk altijd om de vier jaar ik stem, waarbij ik beloon goed beleid en ik bestraf slecht beleid of slecht bestuur. Maar het lijkt alsof het totaal geen issue is. Dus hoe zit het met de bestuurlijke integriteit? Daar gaan we het over hebben. We hebben Heer Brinkman. ...van de PVV, we hebben de lijsttrekker van de VVD ...en we hebben Ramine Albers van de SP, ook lijsttrekker... ...en die gaan met elkaar in debat. En wat hebben we nog meer, Cecil? Ik denk dat de mensen ons gaan moeten bellen... ...als er bij hen elders in het land, in de provincie... ...op dergelijke onderwerpen zijn... ...waar zij zich dus over verbazen dat het geen issue is bij deze provincie. Ja. Nee. Nou, het 1 naar de stemming van Nederland, Atenstaat en DR.NL. En Lara, hoe vond je het dan dat de King Speech maar vier Oscars heeft gewonnen? Hoe ik dat vond? Ja. Ja, ach, Prem. Ik vond het een mooie film. Ik heb hem vrijdag gezien. Jij? Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar oh. ik vind Collet Vip. Lelijk. Hey, <laughs> <Bij> Prem. <laughs> veel plezier in de uitzending vandaag. Om half elf en om vier uur melden Tesselblok en Prem Radication zich op radio 1. Met de bus. Op de zender. Dan pak je sigaretten. Dat wordt morgen 40 tot 50 cent duurder. Die prijsverhoging gaat sommigen te ver. En anderen trouwens weer niet ver genoeg. Verslag hebben Jeroen Schutijzer. Ging naar de sigarettenfabriek van Philip Morris in op zoom Nou, daar liggen ze: he. miljoenen sigaretten. Ja, daar worden hier zo'n uh, zo 90 miljard sigaretten geproduceerd. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor uh, andere landen binnen Europa en uh, onder andere Japan. Per jaar. 90 miljard per jaar. De snelste sigarettenmachines hier die kunnen zo'n 16.000 sigaretten per minuut produceren. Robert Wassenaar is van uh, Philip Morris. De sigaretten worden weer duurder. Is dat erg voor jullie? Ja, we staan weer aan de vooravond van de derde accijnsverhoging in vier jaar tijd. En dat zal zijn effect hebben op de verkoper. Ja, en dan hebben we het over 40, 50 cent per pakje. En wat is het effect dan? Nou, het effect is dat de legale verkopen in Nederland uh, zal doen uh, afnemen. Dat komt enerzijds doordat de rokers zullen stoppen met roken. Maar zeker ook doordat de rokers uh, zullen overstappen op goedkopere alternatieve producten. Ze kunnen uh, goedkoper gaan roken, goedkopere sigaretten. Maar ze stappen ook veel over naar uh, check. En buiten dat zijn er ook rokers die door deze grote prijsverhogingen uh, hun roketjes in het buitenland gaan kopen.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 Dat is om het gedrag te beïnvloeden. In dit geval mensen te overwegen te stoppen met roken. De praktische invulling is puur het spekken van de schatkist. En zoveel mogelijk overheidsinkomsten te proberen te genereren. Want per pakje gaat 73% naar Den Haag. 73% gaat naar Den Haag. Aan accijns en BTW. Correct. Dat is veel geld, hè? Dat is heel veel geld. Dat is bij elkaar zo'n 2,5 miljard overheidsinkomsten. Dus als wij morgen. Resoluut stoppen met roken met z'n allen. Dan heeft de overheid een uh, groot gat in de begroting. Ja, dan hebben ze 2,5 miljard uh, uh, euro's een probleem waar ze elders moeten zoeken. Fleur van Blader is van de Stivoro Expertisecentrum Tabakspreventie. Bent u blij met die uh, accijnsverhoging? Ja, wij zijn blij met die uh, verhoging van de uh, prijs van sigaretten en check. Maar hij, hij mag eigenlijk nog hoger. Want. Nou, we weten dat een flinke accijnsvorm van ongeveer een euro veel meer effect heeft dan eentje van een kwartje. Dus die rookwaren zouden nog veel duurder moeten worden als het aan de Stivoro ligt. Ja, als je kijkt naar andere landen, dan kan het nog tot 10 euro zo'n beetje oplopen. En uh, als je het vergelijkt, zeg maar de Nederlandse prijs met andere landen, dan is de prijs relatief hoog, zo'n 5,5 euro. Maar als je hem afzet tegen de koopkracht, dus wat mensen kunnen besteden, dan zitten we heel erg laag. Dus dan is het eigenlijk relatief weer heel goedkoop om te roken. Als je een uurtje oppast, dan heb je een pakje sigaretten verdiend. Wat is nou het effect bij consumenten van die 1e maart? Nou, de verwachting is eigenlijk dat er meer stoppogingen gedaan worden door rokers. Eh, dat zagen we in 2008 ook. Want hoeveel stoppogingen worden er gedaan jaarlijks? Er zijn ongeveer een miljoen stoppogingen... en in 2008 zag je dat dat bijna anderhalf miljoen waren. Een gevoelig punt is ook dat vaccins en B2 op sigaretten is hoger dan op check. Waarom is dat eigenlijk? Dat is van oudsher, dat is nooit aangepast... Dat zou eigenlijk aangepast moeten worden, omdat we zien dat vooral mensen met een lager inkomen, die al ongezonder leven, meer check roken dan sigaretten. Nou, er blijft uh, genoeg werk aan de winkel. Er is zeker genoeg werk aan de winkel. En de hoop is eigenlijk ook dat de overheid het onderwerp serieus neemt en meer geld in voorlichting stopt. Gebeurt dat nu niet? Te weinig. En de budgetten worden eigenlijk alleen maar minder. Dit kabinet zou eigenlijk veel meer moeten investeren in tabaksopmoediging dan ze nu doen. En eigenlijk willen ze alleen maar schrappen terwijl ze zouden moeten investeren. Dus Fleur van Bladeren van Stivoro, de club tegen het roken... en Jeroen Schutheiser sprak onder andere met haar. We gaan nog even naar Groningen, naar Mark Robin Visser... want Wester Emde staat op zijn achterste benen. Het zou zomaar kunnen zijn dat na meer dan 800 jaar... de plaatselijke school moet sluiten. Nou zijn er verkiezingen, Mark Robin, deze week. Is de politiek daar niet gevoelig voor? Wat dacht je? Hier op de, de, de tafel, het bureau van de directeur, ligt een, een sponsje. Het is een rood sponsje in de vorm van een tomaat. Ah, de En SP. daar zit een plaatje, ja. <laughs> daar zit het plaatje, de foto van uh, Emile Roemer, aan, uh, aan vastgeplakt. Ik weet niet waarom ze hier op de tafel van de directeur liggen, dit schuursponsje. Ja, want straks wordt deze hele school misschien wel weer gepoetst. Ik kijk even naar meneer Moorlag, gedeputeerde de onderwijs van, uh, van Groningen. U bent even langsgekomen. Bent u jaloers op dat, uh, dat sponsje? Want u bent van een andere partij, hè? Ja, ik ben uh, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in, in Groningen. Uh, heeft u ook wat campagnemateriaal meegenomen? Ik heb het uh, niet meegenomen. Ik ben hier niet om uh, campagne te voeren. Uh, de PvdA heeft uh, trouwens wel stressballetjes. En, oh, jullie hebben stressballen, ja. Uh, en de stress is hier uh, behoorlijk opgelopen, dus uh, die zouden hier nog wel eens nuttige functie kunnen vervullen. Ja, en zou ze eigenlijk mee moeten nemen? Ja, dat had zo kunnen, maar ik vind het ook een beetje goedkoop om hier langs te komen en dan, uh, dan campagne te gaan, uh, te gaan voeren, dus dat, uh, dat doe ik niet. Over de rug van de Abt-Emo-school in, uh, in deze prachtige gemeente Wester-Emden, die hier al meer dan 800 jaar is. Nou, zover gaan we niet terug in de tijd... maar met meneer Achterhof kunnen we wel een heel eind terug. Wanneer zat u hier op school? Ik zat hier in, in de oorlogsjaren hier al op de lagere school. Ik ben in 32 geboren, dus uh, daar kan je wel nagaan. Daar kan je wel nagaan, ja. U bent nu, hoe oud bent u, als ik vragen mag? Nou, ik ben... Uh, ja. Nee, 79. Zowat. Zo, zo zo nee, nee. Uh, er is hier in het dorp altijd een school geweest. U, ja. u woont hier in het dorp. Ja. Kunt u het zich voorstellen als hier straks geen school meer is? Nee, ik kan me niet voorstellen. Daar heb ik gewoon, ik heb me er ook altijd voor ingezet. En dat de inzet was ook hier wederzijds, zeg maar. De school was alles. En dat is de leefbaarheid van ons dorp. En die staat en valt daarmee. We hebben vanmorgen de wethouder, mevrouw Hartman, van de VVD aan de telefoon uh, gehoord. Ja. Die zegt, de bevolking hier in deze omgeving krimpt, we moeten maatregelen nemen. Ja, ja. maar dergelijke dingen, zeg maar, die verhalen heb ik altijd al gehoord, ja. zeg maar. Het is, wel dan zo dan ik dat, wel het is wel zo hier, dat ik er nu veel minder kinderen op de school zitten dan vroeger. Hoeveel kinderen zaten er op school toen u uh, leerling was? Nou, toen zaten we, zaten we op de school, zeg maar, tussen 50 en 60. Want u komt zelf ook uit een groot gezin, hè? Ja. Hoe groot? Wij waren twaalf kinderen. Twaalf kinderen, ja. maar zulke gezinnen heb je tegenwoordig niet meer? Nee, die zijn er niet. Nee. Niet zoveel meer. Nee? Nee. Maar anders, die waren hier toen meerdere. Daar kwam dat ook van in elk gezin. Ja. He? He? Altijd vijf, zes kinderen. En, en, en, en. Zeg meneer Moorlach, als u dit nou uh, zo hoort... Hè, de, de bevolking krimpt, zegt de wethouder... Uh, deze school met 35 leerlingen kan nog wel goed meekomen. Ik geloof dat dit dorp iets van 400 inwoners stelt. Kunt u als gedeputeerde onderwijs iets voor deze school betekenen? Nou, ik mag natuurlijk niet op de stoel van de wethouder gaan zitten... maar wij houden ons als uh, provincie houden ons wel bezig met het hele vraagstuk van... hoe moet je het, uh, hoe moet je het onderwijs in de toekomst gaan uh, organiseren? Ja. En dan vooral het voortgezet en het uh, middelbaar uh, beroepsonderwijs. Omdat dat ook op bovenlokale schaal is, uh, is georganiseerd. Het zijn grote onderwijsinstellingen. En we hebben wel een fors probleem in, uh, in uh, onze provincie. En vooral in, uh, in de Eems Delta. Het aantal uh, jongeren loopt echt hard achteruit... Het aantal 0 tot 4-jarigen is in vijf jaar tijd met uh, 10% gekrompen in deze regio. Hier in Westremden uh, niet, uh, trouwens heb ik zo even begrepen. Maar de prognose is dat, uh, dat het leerlingenaantal in het basisonderwijs... in de Eems-Delta-regio dat dat met uh, 35 tot 50% gaat zakken tot 2030. Nou zie ik hier in het dorp wel <kijkt> dat er nog nieuwe huizen bijgebouwd worden. Er is hier ook nog een supermarkt. De inwoners in het dorp zeggen, als je hier nou de school weghaalt... dan kom je van de regen in de drup. Ja, dat, uh, dat, uh, dat zie ik ook. Mensen vechten hier als een leeuw voor het behoud van, van de school. Dat is een van de belangrijke uh, laatste voorzieningen in uh, dorpen. Ik vind ook dat je per dorp moet gaan kijken wat de levensvatbaarheid is van voorzieningen en uh, van, uh, van scholen. Ja. Elk dorp heeft zijn eigen DNA, zeg ik wel eens. En um, ja, de, de vitaliteit straalt hier er gewoon af. Maar we hebben in deze regio wel een sluipend probleem, dat zeg ik ook tegelijkertijd. Een sluipend probleem. Ja, want um, als je ziet dat het aantal jongeren gestaag uh, terugloopt, dan, uh, dan is de vraag van wat doe je? Uh, ga je voor de storm uitzeilen? Of zeg je van, nou we wachten net zo lang tot, uh, tot we door de bodem heen zakken. Die bodem is hier nog ver uit zicht, uh, uh, constateer ik ook. Maar ik heb ook dorpen gezien waar men tien jaar lang uh, vruchtloze strijd heeft gevoerd tegen een onvermijdelijke sluiting. Goed, ik geloof op YouTube begint de actie Dorp Zoekt Vrouw. Uh, er moeten hier vrouwen en kinderen uh, vooral bij op in het dorp. Want ze willen hier koet die Abt-Emo-school uh, uh, open houden. Meneer Moorlach, uh, hartelijk bedankt. En uh, ook, uh, ook u, meneer Achterhof. Tot ziens, ja, dank u. En Mark Robin, bedankt voor jouw bijdrage vanuit Groningen, vanuit het dorp Westerende. Vijf voor half tien. Jury van Gelder is terug. In Roermond hing hij weer in de ringen tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd. Het werd in Limburg een waar gekkenhuis. Niemand wilde de comeback missen van de man die ooit te boek stond als The Lord of the Rings. Edwin Cornelissen wilde er ook bij zijn. En hij was erbij. Dat maken ze in Turnhout niet heel vaak mee. Een volle zaal, een legertje journalisten... Televisiezenders, zo'n zes in getal. SBS. Omroep Brabant. zijn uh, van de lokale omroep van Remond. En fotografen. <lacht> nou gek huis. Ik, bedoel, ik was uh, goed voorbereid, maar zijn er wel met heel veel mensen opgekomen daar. En dat allemaal voor een oefening van, nou pak een beet, een seconde of vijftig. En aan het groezemoes alle fototoestellen, die staan klaar. Alle filmtoestellen zijn geregeld. En anders mist u dadelijk nou net die ene opname voor het familiealbum. De comeback dus van Jury van Gelder. Op voorhand al een beladen moment. Want er is natuurlijk nogal wat gebeurd in oktober vorig jaar. De bekentenis van Jury dat hij cocaïne heeft gebruikt, wat hij later weer afzwakte. Hij zou het verhaal verzonnen hebben om zo snel mogelijk weg te kunnen uit Ahoy. En nu staat hij er dus weer. Als een toch wat ander mens. Ik moet zeggen, de hele situatie. Uh... Uh, afgelopen jaar uh, ben ik ook wel wat uh, verstandiger geworden. En, nou, laat ik, zeggen, ik zeg altijd, leven is één grote leerschool. En alles wat er gebeurt, daar steek je wat van op. Jury van Gelder heeft dan ook besloten om de zaken wat anders aan te pakken. Een heel team om zich heen te formeren. En de nadruk is onder meer komen te liggen op de mental coaching. Mental coaching zit er ook in. Ik bedoel, kijk, het was voorheen altijd een beetje een, een ver van mijn bedshow geweest, om het zo maar te zeggen. Maar ja, na al die toestanden wat er, wat er allemaal is geweest, uh, leek het me toch wel handig om daar ook even wat aandacht aan te vestigen. En ja, ik moet zeggen dat het uh, voelt, voelt heel goed om, uh, om je ei kwijt te kunnen. En, uh, dus het is in dat opzicht is het, uh, is het een stuk rustiger rond, uh, rond Jury. Dan moest hij ook nog gaan praten met zijn trainer Bram van Bokhoven. Die had natuurlijk ook wel een klap gekregen na dat WK in Ahoy. Inmiddels is de verstandhouding tussen de twee weer goed. Goed. Kijk, we hebben natuurlijk wel eens even een paar keer stevig met elkaar gesproken en moeten zitten. Maar daar ligt geen vijandelijkheid, geen moeilijkheid. Anders zou ik er ook niet aan beginnen. Want heeft dat voor jou dan moeite gekost om daar overheen te stappen? Nou, moeite is een, is, een, is een groot woord, maar uh, het zijn wel uh, overdenkingen die je voor jezelf moet maken. De afwegingen die je moet maken. Ja. Wat maakt dan dat jij zegt van ja, ik kan weer door met hem? Nou, met name de gesprekken die ik met Jury uh, gehad heb, zonder inhoudelijk daarop in te gaan. Uh, de ringen, Juri van Gelder. Daar hangt hij dan weer in de ringen, Juri van Gelder. Een vertrouwd gezicht, al is de vorm nog niet je van het. En als hij dan zijn afsprong heeft gedaan... Staan daar al die journalisten om van alles aan hem te vragen. Ja, Welkom terug, hoe is het met je? Ja, goed, goed. De kop okay. is eraf, hoe kijk je nu naar de toekomst? Had je zoiets vandaag van ja, ik moet hier. Is het nu echt een nieuw begin? Het wachten is dan op de score. Jori van Velden zetten bos, flikvlak 15.50. Oh, goede score. 15,5 zie ik zo tussen jullie door. Ik bedoel, eh, 14,7. Ja. Dus nou ja, goed, EK-kwalificatie veiliggesteld vandaag. En zo kan Juri van Gelder zijn vizier gaan richten op het EK in Berlijn. Zonder al te hoge verwachtingen overigens. Voordat we nou op zijn eerste beste momenten die weer in de ringen hangt... allerlei cowboyverhalen gaan roepen. Ik denk dat hij het goed kan doen. Anders zou hij er zelf ook niet aan beginnen. Maar... Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we het stap voor stap uh, dat hele traject bewandelen. En is de voornaamste les van Roermond dat het publiek hem weer in de armen heeft gesloten? Want voor wie zijn al die jonge fans eigenlijk gekomen? Juri van Gelder. Ik vond het echt super vet. En ik heb alle andere handtekeningen wel van anderen. En nu, en nu nog die van Juri. Juri van Gelder is terug. Super vet. Niet Juri. Die volgende. is heel mager, inderdaad. Het is uh, half tien. Wij zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 van al, Morgenochtend zijn we er weer. De collega's van de Karel gaan nu verder. Carol johan Zwaard, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Minister van Defensie Hans Hille is de gast. Hij vindt dat Europa veel harder moet optreden tegen piraterij. En uiteraard nemen we ook nog even de actuele stand in Libië door. SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel vindt dat koningin Beatrix... het staatsbezoek aan Oman moet afblazen. Nu ook daar de protesten door de overheid hardhandig worden neergeslagen. En Darwin is overal, ook in de supermarkt. We zijn het Misschien niet helemaal bewust, maar eigenlijk gedragen we ons nog steeds zoals in de prehistorie. Dit en meer straks in Karo. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Filipijnen hebben voor het eerst een groep mensen uit Libië geëvacueerd. Was kritiek op het land omdat de evacuatie zo lang op zich liet wachten? Manila zou gezegd hebben dat de Filipijnen zelf maar moesten zien weg te komen uit Libië. Vannacht zijn 550 arbeiders met bussen naar Tunesië gebracht. In Libië werken tienduizenden Filipijnen. Een mislukte Zuidpool-expeditie heeft waarschijnlijk aan drie mensen het leven gekost. Ze zaten op een schip dat twee Noorse avonturiers had afgezet. De Noorden wilden op motoren naar de Zuidpool. En na een hevige storm vorige week is er geen contact meer geweest met het schip. Er is alleen een beschadigd reddingsvlot gevonden. De twee motorrijders hebben hun reis naar de Zuidpool afgebroken. En de films The King's Speech en Inception zijn de winnaars geworden bij de Oscar-uitreiking. Allebei kregen ze er vier, die voor The King's Speech zijn wel belangrijker. Die kreeg de Oscars voor beste film en beste regie en ook hoofdrolspeler Colin Firth werd bekroond. Natalie Portman kreeg een Oscar voor haar rol in Black Swan en grote verliezer. Bij de Oscars is True Grit van de gebroeders Cone tien nominaties, maar de Western viel niet één keer in de prijzen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Nou, een verkeersinformatie in de provincie Gelderland... komt plaatselijk dicht mist voor. Er staan er nog 13 files, 60 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij Lochem, 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij Maarsbergen nog 9 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Ook een ongeluk op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... bij Hoogvliet, 2 kilometer file en 2 afgesloten rijstroken... Door een spoedreparatie op de A59 vanuit Syrikzee naar Os... tussen Drunen en Knobbet-Empel, 14 kilometer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Verkeer richting Den Bos kan vanaf Knobbet-Hooipel... bij beter omrijden via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Dan de spoorwegen. Tussen Leiden en Hillegom rijden geen treinen... en tussen Leiden en Den Haag rijden minder treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 johan de Zwart. Europa moet harder optreden tegen piraterij. Vindt minister van Defensie Hans Hillen. Alleenstaande moeders zijn de dupe van bezuinigingen. Kabinet. Koningin Beatrix moet staatsbezoek aan Omaan afblazen. Vindt de SP. En het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Sas van Gent waar ik oog in oog sta met het plaatselijk spookhuis. Dat tot groot verdriet van de buurman voorlopig nog niet mag worden gesloopt. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Europa moet harder optreden tegen piraterij in de horen van Afrika. Dat vindt minister van Defensie Hans Hille. Piratenschepen moeten worden aangepakt, ook als ze voor anker liggen. Goedemorgen, meneer Hille. Ja, voordat we over die piraterij gaan praten, toch eerst even de situatie in Libië. Bij een uh, Britse reddingsactie zijn zaterdag zeven Nederlanders geëvacueerd uit de Libische woestijn. Ook zijn drie Nederlanders via de Duitsers geëvacueerd. Bent u nou betrokken bij deze reddingsacties? Uh, soms wel, soms niet. Maar de, uh, de coördinatie van alle uh, reddingsacties gaat via buitenlandse zaken. Aha, dus daar, daar, bent u, daar was u van op de hoogte, maar u bent daar niet nauw bij betrokken? De buitenlandse zaken coördineert en dat doen ze tot nu toe vertreffelijk. Ja. Heeft u zelf overwogen Nederlanders op te gaan halen? Nee, natuurlijk niet. In principe is, uh, is uh, als je dit soort dingen niet goed coördineert, dan gaat iedereen elkaar de weg zetten. Ja. Vergat uh, Hare Majesteit Tromp is in de buurt, ligt ja. nu buiten de territoriale wateren tussen Tunesië en Egypte. Kan dat vergat Libië bereiken? Ja, als het zouden willen ja. Maar dat, uh, je hebt ook op territoriale wateren. Ja, wat gaan ze daar doen? Uh, ze zijn er naartoe gegaan om te wachten te kijken of ze van, van dienst kunnen zijn bij bijvoorbeeld de evacuatie. En, en, er zitten, het is niet het enige schip wat daar voor de kust ligt. Er liggen er nog wel meer, maar van ons de Trump. Op wat voor manier kunnen ze van betekenis zijn dan? Nou, bijvoorbeeld doordat er mensen van de kust kunnen worden gehaald en uh, aan het boord van het schip kunnen worden gebracht. Maar de, de vraag is of het nodig is en de vraag is in welke omstandigheden dat is. Maar je kan beter in de buurt zijn dan dat je van weet ik waar vandaan moet komen. De VN-veiligheidsraad heeft nu unaniem sancties ingesteld tegen Libië. Zo mogen Gaddafi en zijn clan niet reizen, wordt zijn geld bevroren. Over militair ingrijpen is het nog niet gegaan. Is dat terecht volgens u? Ja, want ik zou niet weten op welke manier dat we precies moeten doen. Het, uh, het is onduidelijk waar het gezag zit. Het is onduidelijk uh, wat, wat uh, interne uh, posities op dat ogenblik zijn. Uh, je kan wel zeggen, zet het leger in, maar <laughs> dan moet je ook weer precies weten met welk doel je dat doet en wat je vervolgens daarmee wil bereiken. Ja, wanneer zou dat moment wel daar kunnen zijn? Geen idee, dat voorlopig nog niet. Lijkt mij de, de, de situatie ontwikkelt zich. En iedereen monitort dat uh, buitengewoon nauwgezet. En we, we gaan wel kijken hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar uh, ik weet niet wat u zich daarbij voorstelt. Als zo'n enorm land, mm -hmm. je troepen troep aan land zetten. En dan? Moet je, welke richting moeten ze uit? Wat is hun doel dan precies? Uh, uh, wat moeten ze veiligstellen? Dat, uh, zaken iets, iets gecompliceerder dan... Uh, dan uh, van stuur wat troepen en het hele probleem is opgelost. Ja, dat begrijp ik. Dat gaat natuurlijk ook uh, in internationale uh, nauwe ja. samenwerking. Zou het aantal doden een criterium kunnen zijn? Er zijn er nu ruim 200 gevallen. Ja, maar een land wat een revolutie is... dat kan je niet van buitenaf even tot de orde roepen. Zo gaat dat niet. Nee, maar je kunt het misschien erger voorkomen. Nou, dat, uh, dat is zeer de vraag. Het enige wat er dan ontstaat is dat er zich nog meer mensen mee gaan bemoeien... en dan uh, krijg je waarschijnlijk nog meer ellende. Uh, dat soort situaties zijn toch uh, uh, situaties die eerst in, intern enigszins moeten uitzieken voordat je daar uh, uh, van buitenaf uh, uh, met, een, met een krijgsmacht invloed kan opgeleid hoeven. Maar toch is dat ook de kritiek vanuit Libië zelf. Hè? Waarom doet de internationale gemeenschap niet? Ja, ik begrijp, althans ik begrijp wel dat sommige mensen zich dat afvragen... maar dan is het ja. net alsof je een knop kunt omzetten en dat het probleem opgelost is. Maar zo is het natuurlijk niet. Oké, okay, de onrust in de Arabische wereld heeft nu ook Oman bereikt. In de stad Zohar zijn demonstranten gisteren slaags geraakt met de politie. Er zijn zes doden gevallen. Koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima brengen op 6 en 7 maart een bezoek aan Oman. En ook Zohar staat dan op het programma. Moeten ze gaan? Nou, daar doe ik dan nou geen enkele uitspraak over. Dat moeten we van dag tot dag bekijken. En uh, uh, uiteraard is de veiligheid van de koninklijke familie... Voor, uh, voor Nederland van het grootste belang. Is ook een beslissing van buitenlandse zaken, hè? Ja, maar überhaupt, dat moet je van dag tot dag bekijken. Daar moet je niet uh, op over gaan speculeren. Benieuw, nee, nee, ook niet als het uh, verder escaleert, zegt u niet. Nou, moeten we maar even niet doen. Nou, als ik er wat van vind zeg ik dat binnen het huis en dat niet uh, via de radio naar de bevolking toe. Oké, okay, goed. Even over de piraterij nog dan. Hè? Ja. U heeft eind vorige week overleg gehad met uw Europese collega's... om die piraterij in de horen van Afrika aan te pakken. Wat wilt u anders gaan doen daar? Ik heb met twee problemen te maken. Aan de ene kant heb ik te maken met de belangen van de Nederlandse koopvaardij die daar uh, langs vaart en die uh, de schepen kunnen bedreigd worden. Zeker als het uh, grote transporten zijn. En zoals u weet, Nederland is een zeevarende natie. We hebben ongelooflijke koopvaardij. En ongelooflijk veel belangen op zee. Altijd al gehad en nog steeds. Dat is het ene deel. En het andere deel waar ik mee te maken heb, is het gezag van de internationale gemeenschap. Die met een uh, enorm surplus aan technologie en, en mogelijkheden. Uh, toch wel een beetje gepiepeld wordt. of althans, dat lijkt althans, door uh, een aantal uh, jongelui op uh, piratenschepen. En uh, ja, de internationale criminaliteit wint op het ogenblik, of het lijkt op het ogenblik slagen te winnen, wordt grof geld aan verdiend. Ja. Uh, onder meer omdat de internationale gemeenschap zichzelf de recht houdt aan de rechtsstatelijkheid, de, de, de eigen regels van de rechtsstaat. En uh, dat betekent, omdat het is geen oorlog, dat je heel zorgvuldig probeert om. Uh, Weliswaar in te grijpen, maar jezelf nogal wat beperkingen oplegt. En dat betekent dat in de beeldvorming. Uh, de Robert Hood, zoals ze zichzelf graag noemen... maar het echt niet zijn, het zijn criminelen... Uh, te veel succes hebben. Ja, het is een serieus probleem. Ja. Uh, het aantal uh, gevallen van Kaping... Uh, is het afgelopen jaar tot recordhoofd gestegen... ondanks uh, de flinke middelen die worden ingezet. Dus wat moet er dan concreet anders? Hoe moet die aanpak anders om, ja, om dat omlaag te krijgen? Nou, wat ik heb, uh, aan de collega's binnen de EU heb voorgesteld... is op, ten eerste om te kijken wat, of het mandaat ruim genoeg is... of dat het misschien wat ruimer zou moeten zijn... en in de tweede plaats toch... Veel meer aandacht gaan geven aan, uh, aan uh, proberen te verstoren. Dus veel sabotage en proactief om zonder dat je aan bloedvergieten toekomt, de, de, uh, piraten, uh, de piratenactiviteiten te ontmoedigen. En uh, misschien zijn er op dat punt toch wel wat meer mogelijkheden dan we tot nu toe te gebruiken. En moet ik dan denken aan bijvoorbeeld ingrijpen al op het vaste land? Want dat is het probleem vaak. Hè? Op zee kun je leuke uh, uh, nou ja, schepen overvallen en piraten wegjagen. Maar het probleem begint natuurlijk op het vaste land. Ja, maar niet alleen hoor. Want er zijn tegenwoordig, zoals het heet, een aantal moederschepen... die in die enorme grote zeeën daar rondvaren... Uh, ...waar ook gegijzelden aan boord zijn... ...en van waaruit ook acties ondernomen worden. En je zou moeten weten precies waar die schepen liggen... ...je zou ze precies moeten kunnen volgen. Ja. En uh, uh, zodat je op het moment dat een actie ondernomen wordt... ...al vooraf kunt ingrijpen... ...nu is het meestal zo dat als een actie eenmaal begonnen is... ...dan zo gauw mogelijk een... een uh, een van welke nationaliteit ook die richting uit gestuurd wordt. En die is lang niet altijd op tijd. En op het moment dat de mensen gegijzeld zijn... is het heel moeilijk nog om in te grijpen... Eh, omdat de levens van die mensen dan in direct gevaar zijn. Ja. kregen u de handen van de Europese collega's op elkaar? Met, met name van diegenen die eigenlijk in dezelfde belangen zitten als wij, zoals de Engelsen, de Fransen, de Belgen en zo. Uh, die zien dat wel. En uh, waar het mij natuurlijk om gaat, is. Want we zitten. Je kan als Nederland alleen wel wat vinden, maar je moet het natuurlijk toch echt met elkaar doen dat als de hele gemeenschap dat vindt, of het als een meerderheid ervan... dat je langzamerhand tot een, uh, ook gemeenschappelijk tot een bijbuigen van, de, van een mandaat kan komen... waardoor je actiever kunt zijn. Hetzelfde geldt ook voor de NAVO, die er ook actief is. Maar dat je in, in gemeenschap, dus met elkaar samen, dat kunt doen. Want uh, wij als Nederland zijn in die enorme grote... want je kan je niet voorstellen hoe groot het is... zowel de zee als de kustlijn. Uh, met één schip uh, zijn wij natuurlijk daar tamelijk onzichtbaar. Maar nee, met dat, elkaar kan je en aan de dijken. Ja. Uh, Nou komt u in maart met uw bezuinigingsplannen. Kan Nederland met het oog daarop ook in de toekomst... haar bijdrage wel blijven leveren nou, aan het, die strijd? Nederland zal zich moeten realiseren... dat bij alle onevenwichtigheden die op de wereld zijn... dat is piraterij, maar dat is ook zoals nu in Libië... of weet ik wat er allemaal op de wereld aan, in beweging is... Uh, dat als Nederland zijn eigen... Eh, krijgsmacht blijft terugbrengen dat onze mogelijkheden om onze, de belangen van Nederland, de handelsbelangen en ook de veiligheidsbelangen van Nederlanders elders te dienen, dat die, dat die mogelijkheden terug gaan lopen. Ja. Nee, ik denk en, bijvoorbeeld even aan onderzeeboten, een dure tak van sport. Ja, dat, maar ook op, op, op, op überhaupt marine schepen, maar ook troepen, eh, ook vanuit de lucht. Je kan niet aan de ene kant blijven snijden en aan de andere kant blijven verwachten dat je voortdurend praat bent om alle problemen op te lossen. Wat heeft het voor, concreet voor gevolgen dan, de bezuinigingen die u gaat doorvoeren straks voor onze bijdrage uh, aan de strijd tegen piraterij? Nou ja, als we bij de marine bijvoorbeeld een paar plakjes af zouden gaan, en ik heb, die besluiten heb ik nog niet genomen hoor, maar als er een paar plakjes afgaan betekent dat, dat als, als je een schip roept dat het schip er niet meer is. Ja. En dan moet je toch jezelf aankijken en beteut en zeggen, waarom is dat schip dan niet? Nou ja, omdat we kennelijk vonden dat er geld af moest bij de krijgsmacht. En dat is toch een discussie die we in Nederland onvoldoende gevoerd hebben. Er wordt wel de hele bezuinigd. Maar er ligt geen enkel maatschappelijk debat aan de grondslag. Nee, welk plakje gaat er verdwijnen eigenlijk? Ik noemde nou ah, even de onderzeeboten. Die, die besluiten moeten we nog gaan nemen. Maar uh, uh, welke dat precies zullen zijn, bij een, een bezuiniging van Ongeveer een miljard euro op een, op een totale begroting die zo'n beetje uh, uh, beïnvloed bij zo'n 6,5 miljard is, is zo ontzettend veel. Dat is heel flink, ja. Dat, uh, dat, uh, we, mo we moeten ons echt afvragen met elkaar of we op deze weg door willen gaan. Want het is, uh, wat dat betreft nee, trekken we een wissel op onze meerbaarheid in de toekomst. Ja, moet je dan die strijd tegen die piraterij niet gewoon overlaten aan uh, internationale collega's? Ja, om, om onze schepen te redden, ja dat zou kunnen. Uh, dus, natuurlijk kan dat je kan hele het andere jouw werk laten opknappen Dat kan, maar ik denk niet dat ze het doen. Nou ja, wij leveren geen andere bijdragen. Hoe dan? Nou, aan de veiligheid in de wereld. Hoe dan? Op het moment dat wij overal teruggaan. Nee, op het moment dat je overal teruggaat en je neemt jouw portie niet van de ellende die er is... dan zijn anderen steeds minder gemotiveerd om jou te helpen. Het is, we helpen elkaar en dat wil zeggen dat iedereen zijn bijdrage levert. Daar zijn eigen omvang en zijn eigen economische gewicht. En Nederland vindt zichzelf geweldig belangrijk en we bemoeien ons met alles. Dat betekent ook dat wij een aantal rekeningen gepresenteerd krijgen... En dus ook dat wij verantwoordelijkheid dragen. Ja, maar dat wordt toch lastig als je 1 miljard moet bezuinigen op 6,5. Ja, maar daarom, ben ik, daar, daarom bepleit ik ook dat het maatschappelijk debat over datgene wat wij met de het willen... is ja. grondig gaan beginnen. Ja. En dat we niet een beetje apathisch staan te kijken... trouwens als er weer een schil afgaat. Ja. Moet u hard lobbyen bij de Europese collega's... om uw plannen gerealiseerd te krijgen? Nee. Nou, gerealiseerd krijgen ze een tweede. Met begrip is ja, het precies. wel degelijk. Het beginnen de ze wel. Maar nu met elkaar nog die, de, de, de, de maatregelen nemen. Maar dat gaat, laten nou, we zeggen, die bodem gaat niet zo snel, maar ze malen wel door. Uh, en intussen uh, helpen de piraten in die zin, ik zeg dat heel cynisch. Doordat het geweld wat ze toepassen steeds groter wordt, de vredheden die ze begaan steeds immenser zijn. En de bedreiging die ze voor de internationale vrijheid van de water hebben, steeds groter wordt. Dus we kunnen ook niet te lang wachten met een wat harder optreden. Nee. Is het eigenlijk niet gewoon een verloren strijd waarvan je de schade maar zoveel mogelijk moet beperken. En natuurlijk verder... niet, natuurlijk niet. Uh, hoe kunt u dat nou zeggen? Dat, dat, uh, het gaat om internationale criminelen. Ik bedoel mm -hmm. niet die mensen die op die bootjes zitten, maar de mensen die dat organiseren. Maar als je realistisch bent, kun je het uitroeien? Je kan niks uitroeien. Je kan niet verwachten als je, als je ergens een halt hebt toegeroepen, dat de crimineel dan teleurgesteld, de moeders thuis achter de <lacht> gaat zitten, nee. en roept van, uh, mijn werk is weg, dat is dan moet je wel wat anders. Maar de schade die hier wordt aangericht is zo groot, dat je daar echt wat aan moet doen. En natuurlijk is het zo dat die criminelen meer ruimte krijgen. in een omgeving waar recht, wetteloosheid heerst. en waar de econ economie op zijn gat ligt. En ja. dat, dat in dat deel van de wereld is dat zo. Maar dat opbouwen kost jaren. en die tijd hebben we niet als het gaat om bijvoorbeeld de Vrije Zee. Oké, okay, dank u wel, minister van Defensie, Hans Hillen. Oké. Okay. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De King's Speech was de grote winnaar vannacht bij de uitreiking van de Oscars en viel vier keer in de prijzen. Het evenement met alle toeters en bellen werd voor de 83ste keer gehouden. Maar wie was Oscar eigenlijk? Filmcriticus Jacques Goderie heeft het antwoord. Nou, Oscar is volgens mij een legende. De Oscars worden sinds uh, 1928 uitgereikt. En toen er sprake was van een groep mensen die graag een uh, feestje wilden houden waarin ze aan elkaar prijzen zouden geven. Toen is er in 1927 heeft de, de, de ontwerper Cedric Gibbons heeft toen uit, een beetje uit de Losse Pols een, een beeldje ontworpen. En het is een, een ridder. Met een kaal hoofd, een naakte man met een zwaarte die staat op een filmspoel. Nou, toen dat ontwerp klaar was en toen er een beeldje was gemaakt, nou, en dat is dus de legende. Toen schijnt, toen schijnt er dat de bibliothecaresse van de Academy, een zekere mevrouw Margot Herrick, euh, zei: Nou zeg, dat beeldje dat lijkt als twee druppels water op mijn oom Oscar. En sindsdien wordt niet meer het woord Academy Award gebruikt, maar sindsdien wordt het woordje Oscar gebruikt. Oom Oscar dus. Als u een vraag heeft bij het nieuws kunt u ons mailen... goedemorgennederland.kro.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we terug naar Sas van Gent. Want daar is Marielle Beers. Die kouwen die cirkelen hier uh, rondom wat we in Sas van Gent en omstreken het spookhuis noemen. Het is inderdaad, uh, ja, er zitten geen ramen meer in, er zit geen dak meer in. Het is een groot huis. Uh, meneer Snel, dus u bent de buurman. We staan ook eigenlijk op uw erf... Ik geloof dat we, dat we net in België staan. nog hier. Ja, dat is nou net op het moment. Een beetje, ja, dat is net in België. Dat ja. Dus dit huis staat eigenlijk op, een beetje zo op de grens. Maar uh, u woont hiernaast en u bent niet blij met dat spookhuis. Nee, want wij hebben zeer veel overlast van dat spookhuis. En dat doet zich vooral voor. jonge jongelui hier s'nachts uh, rondhangen en veel lawaai maken. Soms vuurwerk afsteken en vuurtjes stoken. En we hebben de politie al honderden keren gebeld. En daar wordt niks aan gedaan. En wij slapen zomers boven. En eh, normaal gesproken, maar op het moment eh, zomers gaat het niet meer. Wij slapen nu op een matras beneden in de woonkamer. Vanwege de overlast. Maar dat zijn dus niet de mensen die hier spoken komen zoeken? Nee, die zijn er niet. Van die mensen die echt komen voor de spoken. Dat zijn dus mensen die houden hun eigen best flink gedijst. Want die roepen niet en die, die, die nemen in zijn foto en zo. En Joost en zakjes praten. Daar kan ik nog wel mee leven. Maar niet meer mensen die s'nachts mijn uh, onrust komen uh, verstoren. dan niet. En dat gaat van uh, opgeschoten dorpsjeugd tot mensen die hier een pornofilm gingen schieten? Ja, het is niet echt een pornofilm. Ik denk dat het meer voor uh, foto's waren. <laughs> dat, dat, dat weet u ook hoor, ik wel. Dat klopt, ja. Nou is het dus het, uh, het oude directeurshuis. U woont zelf uh, in het uh, huis van de Koetsier. De, de, de tuinmanswoning eigenlijk. Van de eigenlijk, tuinman. Ja. En, nou, er zal zo'n 50 meter tussen zitten. En u was heel wel gelukkig, want het zou gesloopt worden. Ja. Maar, meneer Van Hekken van de Heemkundige Vereniging... Dat ging niet door. Nee, dat, is, uh, dat klopt. We hebben in ieder geval een bezwaar dienst tegen de, de aanvang van de sloop. En voorlopig is het even opgeschort omdat we nader gesprek zullen voeren met de eigenaar daarover. Maar voor ons is het namelijk, een, als geen een uh, historische verantwoorde woning om te trachten te behouden. Althans, in, op dit moment de ruïne te behouden. Omdat het de uh, woning is geweest van de voormalige directeur en architect van de heer Jacobs. Die dus verbonden is met ons historisch goed, het industriegedeelte, de glasfabriek. En ook het uh, fosfaatfabriek. Maar bent u dan niet een beetje laat? Want het staat nu op instorten. Uh, nee, kijk, laat. En, en hebben als Schemekunde Vereniging gezegd... kijk, je moet die zaak aanpakken op dat moment dat het uh, dreigt om um, uh, iets uh, te worden weggehaald uit het historische uh, geheel. En op dit moment is dus die sloopverhunning aangebracht. En dat is voor ons juist het moment als Schemekunde Vereniging om op dat moment in te grijpen. Maar het gaat dus niet zozeer om de plantjes die hier groeien... maar het gaat echt om, het geschieden om de, geschieden de geschiedenis van dit huis. Ja, daar gaat het juist om. Puur op de geschiedenis van het huis omdat, omdat het ook binnen de. Kijk, het geheel wat je net al aangaf, de woningen hieromheen zijn niet alleen deze woning, maar ook de Tuinmanswoning... de, de tweede directiewoningen die staan en ook de voormalige verderopgelegen gelegen Dat hoort allemaal bij elkaar als één heel historische geheel. En dat willen we dus behouden. Maar meneer Snelders is er mooi klaar mee? Ja, ik herken ook het best het probleem. En dat, uh, dat uh, onderkennen wij ook dat het een probleem is in de zomer. Dus daarom willen we een gesprek voeren met beide partijen, de eigenaar en ook de bewoning hiernaast om te kijken of we ergens een overeenstemming kunnen bereiken... om dat geheel van, van onrust en dergelijke kunnen wegnemen. Maar daar zijn besprekingen voor nodig. Want wat zou er voor u moeten gebeuren om het acceptabel te maken? Ja, ik weet niet of wat er een mogelijkheid is. De eigenaar van het pand heeft daar op mijn verzoek een groot hek aan verplaatst bij de ingang. Eerst was het een draadje en het hek werd alsmaar groter en groter... maar op een gegeven moment lag het echt gewoon helemaal plat. Ik heb het zelfs al misschien vijf, zes keer gemaakt... En de op je moer en de eigenaar had het op een gegeven moment laten liggen. En toen heb ik dus een brief geschreven dat ik het zat was. Want het was gewoon weer hetzelfde. Ja, want u aan de, aan de, aan de weg hier een bordje te koop, uw huis staat te koop? Ja, dat klopt. Want u, u bent het wel zat hier? Ik ben hartstikke zat, dat mag je gerust weten. En dat heeft niets met spoken te maken, met de echte spoken. Want hoe zit het nou precies? Eh, dat er dat zou hier ook een spook zijn, een Duitse nee. soldaat of zoiets? Ja, ja, dat heb ik ook al eens gehoord. En Joop misschien het ook, maar uh, of wat er nou allemaal waar is, dat, uh, dat betwijfel ik wel. Dat is tijdens de wat was dat, Eerste Wereldoorlog, zeker is dat geweest. Daar stond er hier een hek, want dat was Nederland dus, uh, hoe noem je het? Nou, dat was een uh, gescheiden van België in de oorlog. Ja, nou, ja maar Nederland was neutraal, neutraal in dat, ja. Uh, ja. En toen zat die man, die zou schijnlijk geëlektrocuteerd zijn, of weet ik wat er gebeurd is. Maar Joop, die, die, die zegt dan nou allemaal maar zo mooi over dat oude spook is. Maar ik ken Joop natuurlijk al langer. En het thuis dan misschien tot 45 jaar leeg. Nee, zeker. Klopt, hè? Vanaf 1970 staat het eigenlijk leeg, ja. Nee, nee, nee. Maar goed, de discussie gaat hier op de grens van Nederland en België... denk ik nog wel een tijdje door. Nou, ik ze een beetje foto laten zien... dat het alle 70 alle half geslopen Ah ja, maar 70 is... Ja, dat denk ik ook. Vanuit Sas van Gent was dat Marielle Beers. Straks, de SP wil dat koningin Beatrix... haar staatsbezoek aan Oman afzegt... Maar nu eerst Libië. Afgelopen weekend hebben Britse militairen tijdens een geheime missie 150 Europeanen geëvacueerd die vast zaten in het land. Onder hen waren zeven Nederlanders. Ondertussen blijft de Libische leider Gaddafi stellig volhouden dat er helemaal niets aan de hand is in Libië. Er is geen revolutie aan de gang en er wordt ook niet gevochten. Goedemorgen, Wouter hoek van het op programma Brandpunt vanuit Libië. Ja, je zit op dit moment voor Brandpunt in Libië. Dat is blijkbaar helemaal niet nodig, want er is volgens Gaddafi niks aan de hand. Nee, dat uh, krijgen we hier ook via de televisie en de radio door. Ja. Maar ja, hij zou eens naar oost libië moeten reizen. Daar is de revolutie een feit. Uh, zowel de politiek, lokale leiders, politie, leger... zijn allemaal uh, overgelopen naar de demonstranten, naar de oppositie. En... Uh, ja, dat betekent feitelijk dat grote gedeelten van het land niet meer in handen zijn van de, de troepen van, van Gaddafi. Hoe het rond Tripoli is, dat weten we natuurlijk niet. Want daar zitten wij toch echt op voorzend vandaan. Ja, we spraken jou vrijdag even. Toen was je bezig het land uh, binnen te gaan. Hoe spannend waren de afgelopen dagen voor jou? Uh, niet. Uh, het is uh, ja, rustig, veilig. Nogmaals in het oostelijke gebied uh, van Libië. En de mensen die onthalen je alsof je bevrijder uh, bent... Uh, ten onrechte, we zijn natuurlijk geen bevrijders, maar we konden wel een beetje voelen hoe de Canadese bevrijders in Nederland onthaald <laughs> ja, werden. in 1945. Dat, dat, het is een gevoel van opluchting dat jij veel tegenkomt. Ja, ja, mensen zijn blij. En het feit dat, ze dan, dat er journalisten zijn buitenlanders, dat is het, voor de mensen een bewijs dat de revolutie echt is en onomkeerbaar. Want als er buitenlanders zijn, die ze nooit zien, dan betekent dat er dus wel echt, echt succes geboekt is. En waar ben je nu precies? Wij gaan nu weer uh, de reis terugmaken richting uh, Egypte en uh, gaan we vervolgens uh, nadenken over wat we voor komende zondag uh, zouden kunnen doen. Het heeft voor ons niet heel veel zin meer om in oost libië te blijven hangen, want we hebben pas zondag uitzending. Wellicht ja. dat Tripoli uh, valt, tussen aanhalingstekens deze week, en dan uh, ben je sneller vanuit Tunesië in Tripoli dan vanuit oost libië want je moet anders twee dagen door de woestijn uh, Rijden, dat fliet ook niet op. Ja, wat, wat ik toch niet helemaal begrijp, moet je me toch even uitleggen. Uh, als het voor jou uh, nou ja, te doen is om Libië in en uit te komen, waarom moeten dan bijvoorbeeld uh, de Britse geheime dienst worden ingezet om Europeanen die daar vastzitten terug te krijgen? Nou, omdat je, je moet voorstellen dat er natuurlijk ook heel veel uh, buitenlandse werknemers. op geïsoleerde plekken in de woestijn zitten, ja. zonder uh, geld, zonder uh, communicatiemiddelen. Want het mobiele telefoon ligt eruit. Uh, die mensen hebben geen idee wat er precies aan de hand is. Uh, je hebt onderweg nog kans op, op, op bandietenbendes. Kortom, uh, het is voor veel mensen, denk ik, uh, beter om nu even te verlaten. Afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Wij als journalisten hoeven natuurlijk niet te werken in de zin van je brood te verdienen. Wij moeten juist je revolutie verslaan. Ja. Als je hier gewoon olie moet pompen, ja, dan, en dat lukt op dit moment niet, dan heb je er weinig te zoeken. Dan wil je gewoon weg. Oké, okay, op weg dus terug naar Cairo. Wat ga je daar doen? Wachten op uh, de gebeurtenissen uh, de komende dagen en uh, dan zien we wel wat uh, besluiten. Oké, okay, nou, goede reis terug en uh, doe voorzichtig. Vanuit uh, Libië was dat Wouter Blijven wij nog even in het Midden-Oosten en uh, de onrust daar. Want ook in Oman wordt sinds zaterdag gedemonstreerd voor hervormingen. Bij die protesten uh, zijn inmiddels zes doden gevallen. Volgende week zondag staat een staatsbezoek van drie dagen... van koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima gepland. Tweede Kamerlid van de SP, Harry van Bommel, goedemorgen. Goedemorgen. Moeten ze gaan? Nee, dat lijkt me niet... Um, de onrust is natuurlijk uh, een bron van onveiligheid voor uh, de leden van de, het koninklijk Huis. Maar bovendien geldt dat uh, uh, Oman nou niet echt een democratie is waar je op bezoek zou moeten gaan. Het land kent geen politieke partijen. De heerser, de sultan uh, Kaboos bin Zaid, zit er al sinds 1972 als alleenheerser. Uh, hij heeft alle macht. Uh, er is geen grondwet. Er zijn wel verkiezingen, maar uh, het parlement wat gekozen wordt heeft alleen maar het recht op advies... Um, de, de sultan heeft uh, naar aanleiding van de onrust zes ministers vervangen. Het, uh, het loon wat verhoogd en de studiebeurs omhoog. Ja, en 50.000 denk... uh, 50 banen in het vooruitzicht gesteld. Is dat niet ik... genoeg? Het is wel duidelijk dat hij zich zorgen maakt. Uh, waar het natuurlijk om gaat is dat er in uh, Oman door de mensen zelf... hervormingen worden gevraagd in het bestuur van het land. Niet zozeer in hun uh, materiële, uh, in een materiële situatie. Ja. De mensen willen gewoon inspraak in het bestuur en dat hebben ze nu niet. Ja. Uh, vorig jaar zijn uh, Willem-Alexander en Maxima er ook geweest. Hè? In 2009 was dat trouwens, twee jaar geleden. Ja, de situatie is nu in het hele Midden-Oosten veranderd. Dat geldt voor bijna alle landen daar... En ik denk dat het wijs is, uh, we adviseren Nederlanders ook in veel gevallen niet naar, uh, niet naar die landen te gaan. Uh, voor de koninklijke familie om daar nu ook niet naartoe te gaan. En ik ben er ook van overtuigd overigens dat dit staatsbezoek uh, wel zal worden uitgesteld. Ja, want u moet eigenlijk bij minister van Buitenlandse Zaken Rosentaal zijn hè, hiervoor. Dat klopt. Die neemt hij ja, eigenlijk, eigenlijk nog helemaal bij de premier. De premier is verantwoordelijk voor de koninklijke familie. En hij zal, de premier zal morgen ook in de Tweede Kamer antwoord moeten geven... op de vraag of dit dan verstandig besluit is. En waarom is het eigenlijk niet al lang afgelast? Nou, u moet weten, een staatsbezoek... daar gaan maanden van planning aan vooraf. De onrust is nu heel recent... Dus ja, er zal de komende dagen koortsachtig overleg zijn... tussen de minister-president en koningin Beatrix. Uh -huh. En uh, ja, dat kan volgens mij alleen maar tot de conclusie luiden... dat een bezoek nu niet verstandig is. Zou het ook kunnen dat er nog een belang speelt... namelijk dat Nederland, of wat preciezer gezegd... de haven van Rotterdam voor de helft eigenaar is van de haven van Sahar... precies waar nu en ook uh, vanochtend weer die protesten zijn? Ja, dat speelt zeker een rol. De economische belangen van Nederland in het Midden-Oosten... zijn veel groter dan we ons wel eens realiseren. De Rotterdamse haven heeft daar een groot belang... Uh, dat laat onverlet dat wanneer daar uh, onrust is en de, de situatie politiek gesproken instabiel en ook onveiligheid, ja, dan, dan, dan zou een minister nog wel kunnen gaan. Uh, minister uh, uh, Verhagen zou ook meegaan met de koningin. Het is goed denkbaar dat hij wel gaat, maar dat de koningin thuis blijft. Je kunt ook zeggen ze moet misschien wel gaan, want dan kan ze de sultan nog aanspreken uh, op het gedrag van de politie in nou ja, de Sultan zit al 40 jaar op die stoel. <laughs> die laat zich van zijn eigen bevolking nee. laat zich daar weinig aan gelegen zijn. Ik ben Beatrix waarschuwt nog een keer. Adviezen van Beatrix ook niet zo serieus gaan nemen. Oké, okay, dank u wel. Harry van Bommel, Tweede Kamerlid van de SP. Gaan wij richting het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we natuurlijk bij u terug. Met alleenstaande moeders. Zij zijn de dupe van het kabinetsbeleid, dat zegt FNV Vrouwenbond. En Darwin. Weet het misschien niet, maar is overal. En wij gedragen ons nog net zoals in de prehistorie. En natuurlijk het ochtendumeur van Henk Westbroek. In het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland... na de reclame en het journaal van 10 uur met Doral Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zometeen.